Om wel te gaan handhaven. De compensatie van het verlies aan parkeerplaatsen is een tombola van cijfers geworden. We komen tot de conclusie dat er geen 210 plekken worden gecompenseerd. En wel om de volgende reden. In 2009 is er een contract gesloten met exploitant van Zuid... waarbij de mogelijkheid kreeg om 810 parkeerplaatsen te verhuren. Dus al de tellingen te spijt die iets anders suggereren, er worden er geen 210 gecompenseerd. Als we een beetje met de wethouder meedenken, dan worden de hoogheid 80 plekken gecompenseerd. En worden we dus gewoon verkeerd geïnformeerd. Voorzitter, we komen tot de conclusie dat het ontwerp mooi oogt... maar tekortschiet in veiligheid voor fietsers en aan functionaliteit. Dit laatste zowel qua doorstroming bij drukte als in het aantal parkeerplaatsen. De ruimte die is vrijgespeeld door eenzijdig in plaats van tweezijdig te verkeren wordt voor duinlandschap gebruikt en niet voor veiligheid. Door een gemotoriseerd verkeer te scheiden van langzaam verkeer. dat zijn gemiste kansen en we tillen daar erg zwaar aan. Dat willen we in de eerste termijn belaten. Dank u wel. Dan ga ik voor de eerste termijn van het... Oh, ik zie een interruptie van de heer Drommel. Voorzitter, fantastisch. Dank u, vriendelijk. Uh, ja, een interruptie richting de heer Berg. Ik hoorde de heer Berg zeggen dat de wethouder de OPZ verkeerd informeert, of de raad verkeerd informeert. Heb ik dit goed gehoord? Meneer Berg. Ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen zijn wij van die mening toebedeeld, ja. Nou, het maakt niet uit ten aanzien van wat, maar u stelt hier dat het college u verkeerd informeert. Mag ik dan ook een motie van wantrouwen uh, tegemoet zien? Uh, zullen we eerst even de beantwoording afwachten van de, de portefeuillehouder? Bijna... Nou, als... Ik heb nog een voor onze uh, beschuldiging, mag, mag ik even graag via de voorzitter. Ik zie het handje van de heer Elgebali. Ja, voorzitter, een uh, korte vraag aan de heer Berg en daarmee aan de fractie van de Oudere Partij Zandvoort. Want uh, hoe wil de oudere partij Zandvoort, Zandvoort een mooie, prachtige badplaats uh, maken met een prachtige boulevard? Uh, en en wat, wat ziet zij daarvoor uh, in het verschiet? Want als we zo doorgaan, gaat dat nooit gebeuren. De heer Berg. Eh, nou, ik denk niet dat... Uh, ik, ik heb al uh, mijn betoog gehouden. Mevrouw van, uh, van de Veld die had ook een goed betoog. Wat er aan verbeterd aan veiligheid ook kan worden. Die ondersteun ik ook duidelijk. Dus uh, ik uh, ben benieuwd naar de portefeuille houden. De heer Elgebali nog een keer. Ja, voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag gewoon aan de heer Berg, uh, die namens de oude partij Zandvoort spreekt, hoe hij voor zich ziet um, hoe wij onze boulevard een mooie eigen tijdskarakter gaan geven. Dat past bij de ambities en uh, de visie van ons uh, als Zandvoortzijnde. Antwoord van de heer Berg, en dan ga ik naar de portefeuillehouder: dat, dat er vernieuwing moet komen, dat is voor iedereen duidelijk. Ehm. En... Maar veiligheid is essentieel en het uh, zou gecompenseerd worden, dat is niet voldoende gedaan. Ik geef het woord aan de heer Van Haaf, de portefeuillehouder. Dank u voorzitter en ook dank uh, alle uh, leden van de raad die uh, vanavond uh, mij alleen al vanavond een behoorlijke hart onder de riem hebben uh, gestoken omdat ik blij ben. Dat uh, tot nu toe de meerderheid uh, van de uh, sprekers uh, uh, enthousiast zijn over de boulevardinrichting. Tevreden zijn over datgene wat tot stand is gebracht. Zeker ook naar aanleiding van alle participatiebijeenkomsten. Het is een, denk ik een voorbeeld hoe het in Zandvoort ook kan gaan. Mensen zijn tevreden, bewoners zijn tevreden en eh, dat is denk ik een basis om hier als raad ook een besluit over te nemen. Waar het niet, en dat zeg ik al inderdaad, waar het niet, dat er toch een paar kritische eh, kanttekeningen geplaatst zijn. En laat ik even uh, uh, toch in algemene zin even terugkeren naar de discussie die ook tijdens de commissievergadering naar voren is gekomen. Want dat werd al, toen al in twijfel getrokken of het aantal parkeerplaatsen dat wij gecommuniceerd hadden als college. Of dat een terechte constatering zou zijn of niet. Ik heb met de insprekers en ook naar aanleiding van de commissievergadering uh, door een aantal uh, commissieleden opnieuw gekeken en zorgvuldig gekeken naar wat er nou aan aantallen locaties of parkeerplekken op Pede Zuid dat echt fysiek aanwezig waren. Naast, dat partij, naast, naast de parkeerplaatsen die al waren geschoond en waren zichtbaar waren geworden... maar hebben we echt concreet en niet vanuit de lucht of vanuit een, een, een Google-plaatje uh, berekend... waarin zoals de heer Drommel ook terecht aangeeft... dat je allerlei uh, berekeningssystemen erop kon loslaten. Nee, we zijn echt naar die locatie gegaan en we hebben per se gekeken... wat is er nou concreet aan parkeerplekken beschikbaar... En hoe vertalen we die nou in de totale en de aantallen die hier al eerder eh, genoemd zijn? En ja, er was een contract in 2010 of 2009... ...waarin een getal van 1810 parkeerplekken genoemd werden. En ik kan niet achterhalen waar dat aantal uit vandaan is gekomen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik kan me er iets bij voorstellen om te bedenken dat hij een, een opdracht aan een pachter is gegeven... met de gedachte ook vanuit de gemeente... het zouden wel eens meer parkeerplekjes kunnen opleveren... dan fysiek aanwezig. Vanwege de creativiteit van degene... die daar de parkeren plaats zouden uh, organiseren. En dat had alles te maken met een pachtprijs. En dat betekent ook dat de gemeente waarschijnlijk gedacht heeft... van als wij nou de aantallen parkeerplekken wat ophouden... en meneer Deen bevestigt in feite de praktijk van toen... Dat er veel meer auto's konden parkeren op dat terrein. Veel meer dan de gemeente blijkbaar in het contract had berekend. En sinds die tijd, sinds die tijd, van 2009, ben ik een aantal uh, verschillende documenten tegengekomen. waarin telkens malen een ander aantal parkeerplaatsen wordt genoemd. En er is, moment, er is een moment waarop ik als verantwoordelijk portefeuillehouder. uit moet gaan van met name de laatste. Uh, Cijfers, de laatste gegevens die er zijn. Dat is waar we van uitgegaan zijn. En we hebben op de locatie gekeken... en we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen... zoals ook verwoord is in de Raadsinformatiebrief van 17 maart... en de heer Drommel verwijst er ook terecht naar... dat is wat we daar hebben geconstateerd. En dat is waar we mee aan de slag gegaan zijn. En dan nog een keer terugkeren naar iets wat in 2009... wellicht aanwezig geweest zou kunnen zijn ga ik niet vanuit. Ik kan niet baseren op iets waar ik niet meer op kan controleren. Wat ik wel kan controleren is datgene wat we hebben gedaan. En als dan de heer Berg uh, suggereert dat uh, wij uh, de, de raad of de commissie uh, onjuist zouden hebben geïnformeerd... nou, ik denk dat de heer Drommel terecht daar een vraag over stelde. We hebben het alle eer en geweten gezocht, gekeken en gevonden. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat is wat we op 17 maart aan, in een raadsinformatiebrief aan u hebben laten toekomen. Dat is mijn uitgangspunt. En ja, het klopt dat er geen 220 parkeerplaatsen teruggevonden zijn. Dat klopt ook. Maar het zijn er 210. En ik denk dat daarmee in ruime mate voldaan is aan de opdracht... die de gemeenteraad op 21 mei 2019 heeft meegegeven... daar waar parkeerplaatsen verdwijnen moeten die gecompenseerd kunnen worden ergens in Zandvoort. Er staat niet op P-Zuid. Er staat niet aan de Brede Rode Straat. Er staat niet op een andere plek ergens in Zandvoort. Van dat ergens in Zandvoort hebben we dus 210 gerealiseerd... in de directe omgeving van de boulevard. En ja, er ontbreken er dus nog 10. En dat is de discussie blijkbaar waar het vanavond over gaat. Want iedereen... Iedereen is akkoord met de inrichting van het, uh, het, het boulevard op een aantal veiligheidspunten na. Zie ik een interruptie van de heer Drommel? Ja voorzitter, slechts een kleine, richting uh, de heer Van Haafden natuurlijk. Er staat wel in het eerste stuk dat het in de directe nabijheid van de Zuidboulevard niet ergens is antwoord. Er staat in de nabijheid van de Zuidboulevard. De heer Van Haafden. Ik, euh, ja, dank u wel voorzitter. Met alle respect voor de heer Drommel. Ik, ik ga niet in discussie over datgene wat u staat. Maar ik stel vast dat in het raadsbesluit van 21 mei 2019 een aantal punten genoemd staan. En als u mij toestaat zal ik het nog even voorlezen. Op dinsdag 21 mei heeft de gemeenteraad het schetsontwerp voor de Boulevard boulevardpallesloot vastgesteld. Als uitgangspunt voor het voorlopig ontwerp. Ten behoeve van de ontwerpuitwerking heeft de gemeenteraad enkele uitgangspunten meegegeven te weten. Het ontwerp past binnen het beschikbare budget, een veilige inrichting van de weg en parkeerprofiel, voldoende ruimte voor fiets- en scooterparkeren en compensatie elders voor de parkeerplaatsen die vervallen, waarbij de raad een aangepast schetsontwerp wordt aangeboden als het niet lukt om de parkeerplaatsen die vervallen elders te compenseren. En er wordt de raad inzicht geboden in de beheerslasten en de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar een effectiever gebruik van PSA. En dat is het besluit waar ik mij op gebaseerd heb. En als er in de vergadering of tijdens een vergadering misschien er gesproken is over uh, in de directe omgeving van de Pauluslood, dan begrijp ik dat. Maar ik heb me gebaseerd op het raadsbesluit van 21 mei. En in dat opzicht denk ik, voldoen wij aan de opdracht die de Raad uw Raad heeft meegegeven om de compensatie op tien parkeerplaatsen na. Dat is waar. Om dat inderdaad op die wijze in te vullen. Dan toch nog even terug naar uh, de veiligheidsproblemen die zowel mevrouw van der Veld als de heer Berg aanhalen. Ja, het is waar dat de Fietsersbond een, een brief heeft geschreven... waarin ze hun zorgen uitspreken over de rijrichting voor fietsers... en tegen in, zeg maar het, het verkeer wat daar in tegenovergestelde richting... en met name parkeert aan de landzijde. Maar daar tegenover staat een uitspraak van de specialist... op het lijn van verkeer, veilig verkeer van de politie... die zegt daar geen enkel probleem in te zien. En zoals het gebruikelijk is, baseren wij ons op de deskundigen waar wij een advies van vragen. In dit geval van de politie. In dit geval heeft de Fietsersbond recht gehad en mogelijk gehad... om in te spreken en mee te praten over uh, de inrichting van de Paulusland. En dat betekent uiteindelijk in de praktijk... dat je een verschil van inzicht, een verschil van mening hebt. Dat mag, dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan altijd zo'n partij die daar op welke gronden dan ook... meent uh, tegelijk te hebben... ook altijd gelijk kan krijgen. Dus we hebben ons gebaseerd op de deskundigheid... van de verkeerspolitie van, uh, van, uh, van Zandvoort. En als het dan gaat over de, de, de suggestie... die mevrouw uh, Van der Veld uh, aanhaalt... van zou het dan niet beter zijn... om in, niet aan de landzijde... maar aan de zeezijde... parkeervakken in te richten. Als we daarin meegaan... Dan herinner ik u waarschijnlijk nog even aan het moment waarop het schetsontwerp bij u is voorgelegd. Ook toen al, ook toen al was er eh, sprake van dat er aan de landzijde geparkeerd zou worden. En dat het de bedoeling was om aan de zeezijde geen parkeervakken meer terug te brengen. En ja, dan heeft mevrouw van der Veld gelijk als ze zegt, ik, ook toen al was ik daarop tegen. Dat klopt. Maar het heeft niets te maken in mijn beleving over het proces en de procedure en het feit of iets wel of niet veilig genoeg kan zijn. Dan um, kom ik toch even terug uh, aan uh, de opmerking die um, de heer uh, Berg nog even uh, maakte in het begin van zijn uh, eerste termijn, waarin hij uh, zich afvroeg hoe het kan dat er inmiddels al aanpassingen aan het wegprofiel uh, gemaakt zijn. Um, als u de, de stukken nog even terugleest uh, zoals we die in de zomer vorig jaar hebben aangekondigd. Zouden wij om ook al te kijken of de materialen, de verwachte materialen die wij willen inzetten in de, in de profielen op het wegdek. Willen testen of dat inderdaad goed uh, behouden kan worden. En of dat uh, zeg maar sterk genoeg is. Om die reden hebben wij een strook uh, van het wegprofiel alvast aangekleed, ingericht, zoals het er straks uit gaat zien. Zodat we een ruim een, een half jaar de tijd hebben om vast te stellen... Of de tegels, de stenen sterk genoeg zijn voor het vrachtverkeer en hoe het er dan uiteindelijk uit gaat zien. Ook naar de bewoners toe om te laten zien hoe straks het eindresultaat eruit gaat zien. Dus u had in november of vorig jaar zomer al kunnen weten dat wij nu al, nadat wij de reorderering vervangen hebben, een strook geschikt zouden gaan maken, zouden inrichten zoals het er straks uit gaat zien. Voorzitter, um, ik ben blij. Ik ben blij met de zorgvuldigheid en de nauwkeurigheid die de heer Drommel heeft ingebracht in zijn betoog. Het, het, het... het geeft maar eens. Uh, meneer Van Haften, ja. ik zie een interruptie van de heer Berg. Dank u voorzitter. Uh, meneer Van Haften, ik heb het niet over materiaalgebruik, maar ik had het in mijn betoog over wegprofiel. Dat is iets heel anders. Parkeerplekken zijn nu weggehaald. De heer van Haafden. Ja, parkeerplek is iets anders dan wegprofiel, uh, voorzitter. Dus daar is waarschijnlijk sprake van een misverstand. Als het gaat om wegprofiel, heb ik het over gebruik van, van stenen, uh, klinkers en, en dat soort materiaal. Parkeerplaatsen zijn weggehaald. Hoe Waarom is dat gebeurd? Daar kan ik u geen antwoord op geven op dit moment. Ik weet niet waarom er nu al parkeerplekken weggehaald zijn. Het feit is dat we aan het werk zijn. Ik weet ook dat PWN daar aan het werk is... Om de waterleiding te vervangen. Dus het kan best wel zijn dat er tijdige parkeerplekken zijn verwijderd. Vanwege het onderhoud of de vervanging van onder andere de waterleiding. Interruptie van de heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Dus even ter over van de heer Berg. Ik heb natuurlijk profiels tegels eruit haalt... En vervolgens niet op een juiste wijze teruglegt... Dan is de beleiding even weg. Dus waarschijnlijk nadat alles neergelegd is. wordt de beleiding dan weer hersteld. Want dat is natuurlijk in eerste instantie wel de bedoeling. En dat is wat we nu zien op de boulevard. Althans, waar ik in ieder geval elke ochtend langsloop, Is dat hetgene wat ik op de boulevard Paulus op dit moment zie. Ja, ik, ik zag wegversmallingen. Wacht, uh, even, graag even via de voorzitter. De Berg. Oké, okay, okay, ik denk ik maar eens mijn handje opsteken. Doe ik mijn handje weer even weg. Zo. Um, ik zag wegversmallingen komen, meneer de Hermsen. Dus dit gaat niet alleen over beleidingen die weg zijn... Maar de trottoirbanden zijn anders ingericht. Goed. Ik ga tenslotte naar de heer Van Haafden weer. Uh, ja voorzitter, dank u wel. Um, e e ja, ik... Ik kan niet anders concluderen dan waar ik net even de heer Drommel uh, dank wilde zeggen... voor zijn uh, zeer zorgvuldig en uitvoerig en ook helder uh, uh, uh, uh, conc conclusies die hij verbonden heeft... aan datgene wat wij op 17 maart aan u hebben toegezonden. Ik ben er blij mee. Ik ben blij dat er een voorstel is gekomen, een oplossing is gekozen... Uh, waar ik, uh, waarvan ik denk dat we daar zeker positief op zouden moeten kunnen reageren. Ik, ik, ik, ik, uiteraard, ik ga niet over uh, de handhaving of de parkeerregeling... Uh, op het PZ dat is mijn collega zoals u weet, maar ik ga er uiteraard me heel sterk van maken dat we op die wijze uw oplo voorgedragen oplossing uh, kunnen gaan realiseren want dat zou voor een hele hoop raadsleden, denk ik de oplossing betekenen waar we nu nog over struikelt. Dat is het denk ik voorzitter. Dank u wel. De heer Elgebali, interruptie. Ja voorzitter, ik uh, was in uh, mijn betoog een heel belangrijk punt vergeten. Uh, er stond uh, eerder deze dag in de Zandvoortse krant een artikel over het, uh, het, het weghalen van de zand uit de Paulusloot en dat uh, eigenlijk op een natuurlijke wijze weer terug laten stromen de zee in. Um, en er, er bestaat wat on, onduidelijkheid over uh, ja, de schoonheid van het strand wat in, uh, in, de zeereep, uh, of in de zee wordt gestort op dit moment. Zou de wethouder daar ons nog iets over kunnen vertellen? Meneer Van Haafden, kunt u daar klaarheid in brengen? Uh, en, en, nee eerlijk gezegd voorzitter, maar ik ben graag bereid met Elke Balie om dat even na te vragen... ...en daarop later op het moment even bij u terug te komen. Ja? Ik zie ook nog een interruptie van de heer Drommel. Meneer Drommel, u moet uw microfoon even aanzetten, dan kunnen wij u verstaan. Heel goed. U bent er echt een goede voorzitter. Dank u wel. Ja. Uh, de heer Verhaafde, die memoreerde dat de oplossing die, ik, die hij zelf ook omarmt niet bij hem ligt... Maar die ligt denk ik bij mevrouw Verhey. Ik geloof dat zij in de buurt is en wellicht kan zij in de eerste termijn ook een handreiking doen naar de heer Van Haafden om het, ja, de act voor toe, het tango, samen op te pakken. Dank u alvast. Ik ga even ook naar een interruptie van de heer Van Marlen en dan kijk ik even naar de heer Van Haafden of hij namens mevrouw Verhey of dat hij haar ook nog eventjes de vloer gunt. Ik kijk naar de heer Van Marlen. Ja, dank u. Dan even nog naar de, de Bidders, Ze zijn nog bezig en uh, voor mij ligt er gewoon ook uh, veel noodbeschatting. Maar mijn vraag aan uh, van, uh, de wethouder was: uh, um, neemt u ook nog laadpalen, elektrische laadpalen mee in, uw, uh, in het plan, in de aanpassing van het plan? Mag ik, voorzitter? De heer Van Dank u wel. Um, het, wat wat uh, wij, wij, wij voor gaan voorzien, en dat is wel wat ik ook besproken heb, is dat we op uh, locatie P de Zuid, dat we daar een aantal laadpalen kunnen uh, plaatsen. Uh, het aantal dat moet nog verder uitgewerkt worden, maar we kunnen dat als onderdeel van wat binnen de MRA is, is uh, beschikbaar gesteld, uh, daarin gaan voorzien. Uh, als het gaat om de uh, plaatsen uh, uh, zeg maar aan de landzijde, dan is het eigenlijk het regime zo dat uh, de bewoners, als ze dat zouden willen, een uh, paal kunnen aanvragen. En die kan hier ook geplaatst worden. Maar we voorzien uh, een, een x-aantal. Ik weet, kan niet aangeven welke aantal precies. Maar we gaan op Peter Zuid, aan een, op een goede plek, een aantal parkeerplaatsen uh, gebruiken om te kunnen laden voor de elektrische auto's. Dank u wel. Ik zie um, in mijn beeld verschijnen als een ware deus ex magina. Dat <lacht> um, betekent dat u uh, op de uitnodiging gaat om ook even het woord te nemen, mevrouw Verhey. Ja, uiteraard, voorzitter. Dank u wel. Um, ik um, vind dat de heer Drommel een goede handreiking en een goede oplossing uh, biedt. Uh, dus ik wil daar zeker uh, naar kijken en ik zeg naar kijk omdat ik natuurlijk niet weet um, bijvoorbeeld wat de kosten daarvan zijn, et cetera. Uh, maar ik geloof wel dat het iets is um, waar ik uh, in elk geval mijn hart voor uh, wil maken. Als dat inderdaad uw raad uh, comfort en uh, genoegdoening uh, biedt uiteindelijk hè, Pede Zuid wordt, wordt toch uh, nou ja een, een hub een vertrekpunt van waaruit je zowel naar de duinen als naar het strand en ik vind dat we dat en fysiek goed moeten inrichten maar als we daar door middel van bemensing nog verder uh, een verbetering van het gebruik uh, kunnen toevoegen dan vind ik dat we dat uh, moeten doen. Dank u wel voorzitter. Dank u wel mevrouw Verhey dan ga ik terug naar de Raad met de vraag of er behoefte aan uw kant is voor een tweede termijn. En ik ga hetzelfde rijtje af en dan begin ik bij D66. Uh, dank u. Nee, ik heb eigenlijk uh... nee, ik geen uh, aanvullingen. Ik zou er uh, alleen ontzettend blij van worden als we met z'n allen hier gaan zijn. Dank u wel. Dan ga ik naar de PVV, de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een kleine behoefte om, uh, om het een en ander samen te vatten. Uh, waar het op neerkomt is dus dat uh, niemand in Zandvoort weet hoeveel parkeerplaatsen er waren, zijn of komen. Hoeveel er überhaupt in Zandvoort zijn, lijkt me eens een goede vraag. Ik denk dat dat nergens bekend is. Uh, en heel veelzijdig uh, te interpreteren, hebben we nu ook uh, gezien vanavond. Maar mijn vraag is dan wel, hoe kun je dan in godsnaam ooit nog over compensatie praten, voorzitter? Dat is gewoon zonde van de tijd. En het belooft nog wat, als we het straks gaan hebben over de nieuwe bouwprojecten. Of bijvoorbeeld uh, als we vergunningen gaan uitgeven. Ik zie het al voor me, hoeveel vergunningen? Nou ja, we geven maar gewoon uit en dan zien we wel. Ik heb in ieder geval maar één interpretatie wat compenseren betekent. Maar ook daar zijn er meer van, heb ik blijkbaar, eh, blijkbaar meer van, heb ik uh, vanavond gehoord. Uh, je zou auto's ook nog uh, kunnen opstapelen, voorzitter. Dan hebben we in Zandvoort nooit meer een probleem. De PVV is voor een veilige nieuwe boulevard. Tegen creatief boekhouden en de werkelijkheid anders voor te doen dan dat hij is. Dus voorzitter, laten we alsjeblieft gaan stemmen en dit mooie agendapunt afsluiten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Ik ga naar de fractie van GroenLinks. De heer Elke Ja, voorzitter, wij bedanken de wethouder voor de antwoorden richting de raad. En zijn vurige betoog om toch wel echt deze boulevard te realiseren. Uh, ik denk dat de duidelijkheid die de wethouder heeft, ook, uh, heeft gegeven in zijn betoog ook een, een goede duidelijkheid is. En een duidelijkheid is waar wij allemaal uh, ook uh, naar smachten en wachten, op wachten. Um, en ja, we moeten echt goed kijken naar hoeveel parkeerplekken we hebben. En zoals ik al eerder ook in een interruptie zei, um, weet je, die boulevard ligt er voor jaren. Uh, en die parkeeroplossing moet ook een oplossing zijn voor jaren. En die oplossing houdt niet op bij vanavond na het zoeken van parkeerplekken. Ook de wat moeilijk bereikbare parkeerplekken... ...mogelijke herinrichtingen van andere stukken, ook in Zuid... ...zouden misschien nog meer kunnen leiden tot nog meer parkeerplekken. Dus laten we alsjeblieft als, ja, als raad toch echt vooruitkijken. Regeren is vooruitzien. We kunnen met z'n allen een heel moeilijk en belangrijk besluit voor ons dorp nemen. En laten we dat gewoon doen. Het is, het, is, het, is, het is voor ons allemaal. Voor elke inwoner in Zandvoort. Dus laten we alsjeblieft verstandig zijn... En ga voor deze mooie boulevard, voor het mooie gezicht van Zandvoort. En samen komen er heus wel uit wat betreft die parkeerplekken. Dat is echt het belangrijkste dat ik de Raad wil meegeven. Dus kies met uw hart. En kies voor Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel. Um, dan ga ik naar de fractie van GBZ. Ja, dank u wel. Ik, uh, ik zal niet heel veel toevoegen aan wat ik in de eerste termijn heb uh, gemeld. Wij vinden het een prachtig plan. Het is alleen, uh, ja, het parkeer is aan de verkeerde kant of de rijrichting is verkeerd om. Als een van die twee dingen wijzigt, dan vindt u ons aan uw zijde. Nee, die twee dingen die wijzigen niet, dus helaas. Ik kan er niet mee leven dat daar uh, ongevallen gaan gebeuren. En de verkeerspolitie, de, de, ja, de, politie, de deskundige, hè, verkeersdeskundige van de politie, laat ik het goed zeggen... die mag dan wel een ander advies hebben gegeven. Uh, ja, dat is prima. Hun vinden waarschijnlijk dat kleine strookje voldoende om ruimte te bieden. Ik vind dat niet. En ik vind niet dat wij als gemeente een gevaarlijke situatie moeten creëren. Althans, dat vind ik sowieso niet natuurlijk. Maar GWZ kan daar niet achter gaan staan... Dus ja, helaas, we zullen tegenstemmen. Ik zie nog een hand van de heer Hermsen. Ja, ja voorzitter, het is een vraag om, uh, om een schorsing. Ik heb even behoefte om uh, met mijn coalitiegenoten te, nou, te overleggen voor een minuut of tien. Maar ik laat het even aan u over of u dat nu direct wil doen of na alle betogen voor de voortgang. Ja, ja laten we even de betogen afmaken en dan een, een, een, een schorsing uh, doen. Heel ja, goed. Ja. Ehm... Um... U komt bij de VVD. Dank u vriendelijk. Uh, ik neem hiermee het woord. Ik begrijp dat u mij het woord wilt geven ook. Heel graag, met je, ja, ja. Nou, We praten over, over twee zaken. Dus. Over uh, de compensatie waar wij uh, het nogal moeilijk mee hebben en de grote moeite mee hebben. En de toezegging die nu van het college is gekomen. Althans, met de slag om de arm in, in verband met de kosten. Dus ik weet nog niet echt wat ik hiermee aan moet. Maar het ruikt in ieder geval goed. Laat ik het nou zo zeggen. Uh, want de grootste vermeerdering zit voor mij... van parkeerplekken in een goede toezicht... op die parkeerplaatsen. En ik, ik kijk naar Van Marle, ik, ik kijk naar de andere. Die zandvoerders die het ook wel weten. Als we kijken naar het parkeerterrein van Strijder vroeger. Als we kijken naar het parkeerterrein... waar de FAM vroeger zat. Uh, en trouwens nu ook nog naar de watertoren. Toezicht. Regelen. Creëren. Wind Gewoon. 10 En we praten hier over een verschil van dus het hoogste en het laagste van 6%. Dus, dus we hebben het al bereikt. Dat is één. En we willen er meer op. En de, de financiën, mevrouw Verheij, meneer Van Haafden... die zijn natuurlijk heel makkelijk. Want de verkeersregelaar die heeft nu in de begroting staan... ik zou die een andere onder de mouw doen... en die parkeerregelaar noemen en die op een parkeerterrein zetten. Dan past die binnen de begroting... U heeft die boel bereikt en u heeft aanzienlijk meer inkomsten vanwege het parkeren ook nog. Want dat moet u natuurlijk ook niet wegcijferen. U gaat gewoon 10% meer omzetten. Over 800 auto's reken dat ook maar uit. Dus dat is winst die u daar maakt. En dan het tweede, wij zijn ontzettend content ook met de wijze hoe inspraak daar gegaan is. Hoe de participatie afgewikkeld is en ook uiteindelijk... Dat hebben we hebben daar ook met de inspraak hier gehoord hoe de bewoners gereageerd hebben en dat stemt mij persoonlijk en ik denk ook vele anderen uiterst tevreden. Ik hoop hiermee ook de fractie overgehaald te kunnen hebben, in ieder geval aan bewegen gebracht te hebben. En ik ben blij met de schorsing die de heer Herms al aangekondigd heeft, want ik denk dat wij die ook nodig hebben. Dank u voorzitter. Dank u wel. Ik ga naar de Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Voorzitter, ja, Partij van de Arbeid heeft niet zoveel toe te voegen. prachtig plan. Tevreden bewoners, groot belang voor Zandvoort en iedereen die ze ommetjes maakt. besluiters instemmen met de uitwerking. Partij van de Arbeid stemt graag in. Dank u wel. Dank u wel. De heer Metters had aangekondigd geen tweede termijn te willen. Maar ik kijk toch even naar hem. Hij schudt nee, dan tenslotte naar de OPZ. Alvorens wij naar een schorsing gaan. De OPZ... Ja, ik denk dat we beter kunnen schossen, voorzitter. Dank u wel. Ik geef ook het woord nog even aan de heer Hendricks. Zie ik nog voorbij komen. Ja, voorzitter, uh, dank. Ik had ook even gevraagd om het woord. En ik zet ook tegelijk even mijn camera aan. Um, ja, voorzitter, ik heb vandaag en de dag hiervoor lang geworsteld en nagedacht. Want we staan voor een, een moeilijke en lastige afweging. Want het is namelijk, en meerdere sprekers uh, gaven dat aan... Uh, ...voor ons ligt een prachtig ontwerp. Een mooie kans voor Zandvoort. En als ik de schetsen bekijkt, krijg ik ook echt zin om daar te gaan wandelen... ...te gaan fietsen, lekker uit te kijken over de zee en daar naartoe te gaan. En de boulevard heeft ook in de eerste plaats een functie. Een functie voor haar gasten, voor Zandvoorters en voor toeristen. En juist voor die gasten zijn parkeerplaatsen heel belangrijk. In eerste instantie, uh, in 2019... Uh, ...zouden er 220 plaatsen verdwijnen. Dat is een groot probleem. En na een harde toezegging van de wethouder in mei 2019... kon de toch instemmen met het voorlopig ontwerp. De toezegging dat alle plekken in de buurt gecompenseerd zouden worden... ...en dat mocht dat niet lukken, er een aangepast ontwerp zou komen. En ik zie aan de diverse documenten die voorbij komen... ...dat het college hard gewerkt heeft en zeker haar best heeft gedaan... ...om veel parkeerplaatsen te compenseren. En ik zie ook een discussie ontstaan over hoeveel plekken dat dan zijn die gecompenseerd moeten worden. In 2019 is er een telling gedaan door experts, een parkeerdrukmeting. Dat onderzoek komt ongeveer uit dezelfde tijd als de toezegging en zou dus het meest geëikte meetmoment zijn. En ten opzichte van die objectieve telling komen er 164 plekken bij. Helaas geen 220 en dus nog een tekort van bijna 60 parkeerplekken. Helaas wordt in dit ontwerp dus niet voldaan aan de toezegging. De plekken zijn niet allemaal gecompenseerd en er is desondanks geen aangepast ontwerp. Die parkeerplekken zijn wat mij betreft geen detail. Het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort is een groot probleem. Er zijn de afgelopen jaren her en der veel te veel plekken verdwenen. Daarom is in, het, in ons verkiezingsprogramma en van daaruit ook in het coalitieakkoord een duidelijke afspraak gemaakt over het behoud van parkeerplaatsen. En daarom juist hebben we in 2019 zo aangedrongen op die toezegging dat deze plekken gecompenseerd gaan worden. En ik vind het oprecht jammer dat het college een ontwerp indient dat niet aan die kaders voldoet. Om die, die belangrijke parkeerplaatsen, maar ook en misschien wel vooral om de gemaakte afspraak. Wat mij betreft geldt, afspraak is afspraak. Als we afspreken om alle plekken te compenseren en anders een aangepast ontwerp te maken, dan moeten we dat ook zo doen. Met pijn in het hart stem ik daarom straks tegen dit ontwerp. En ik hoop dat we snel een verbeterd en aangepast ontwerp kunnen zien. Want Zandvoort en onze boulevard verdienen dat nieuwe visitekaartje. Dank u wel voorzitter. Goed, ik geef even een paar mensen de gelegenheid om te interromperen. De heer Elgebali. Ja voorzitter. De vraag aan de heer Hendricks is de volgende. De boulevard, zei ik net ook al in mijn interruptie op de heer Drommel, ligt er voor de komende decennia, tientallen jaren. Het probleem wat zich nu voordoet, is een tijdelijk probleem. De parkeeroplossingen die we hebben geprobeerd te vinden, waren voor de korte termijn en waren de makkelijkst mogelijke oplossingen die we konden bereiken in dat gebied. Het gebied heeft nu, volgens uw telling, dan weer tot, als ik het goed heb, 164 parkeerplekken geleid. Maar nogmaals, die boulevard ligt er langer. Kan u er niet mee akkoord gaan? dat wanneer wij de wat moeilijk, moeilijker te realiseren parkeerplekken onderzoeken... en daar een uitkomst naar krijgen richting de hoeveelheid die u gewenst heeft of wilt... die 220 of 210 parkeerplekken, um, dat u daar dan toch mee instemt. Want dit project is van zo groot belang voor Zandvoort. Het is misschien de enige kans dat wij dit project in deze vorm zo kunnen aanpakken... en dat u samen met al die andere Zandvoorters en al die andere bezoekers... dit stukje uh, kan bewandelen en kan genieten van het uitzicht... Is dat moment van nu zo belangrijk voor u, dat u niet nu voor kan stemmen met daarbij de toezegging van mevrouw Verheij, met misschien de toezegging op dit wat ik u nu aandraag, om toch voor Zandvoort te kiezen en voor die mooie boulevard? Ja, niks. Nee. Ja, dank voorzitter, Tiana. Allereerst, de heer Elke heeft het over mijn telling en mijn uh, wens. Uh, dat is volgens mij geen correcte uh, weergave. Het betreft ja, nee. de telling van een bureau wat onze parkeerdrukmeting uh, heeft gedaan. Dat is niet mijn telling, dat is de objectieve telling. Um, en het is ook niet mijn wens, het is de, de wens van de meerderheid van deze raad. En het is een toezegging van het college dat alle plekken gecompenseerd worden. Dus dat is als nuancering dat het niet zomaar een, een hobby van mij is om parkeerplaatsen te compenseren. Um, ja, wat hier Algebale heel terecht aanhaalt, is we leggen die boulevard niet voor twee jaar aan of voor drie jaar. Maar die ligt er uh, nog, nog, nog decennia. En juist daarom kunnen we het ook maar één keer goed doen. Als we nu... Uh, dit plan vaststellen en het lukt ons niet om in de buurt die resterende plekken te compenseren, dan is het voor, voor de komende decennia dus mis. Daarom kun je beter nu de tijd nemen, uh, of hadden we eigenlijk beter de afgelopen twee jaar de tijd moeten nemen, maar goed, om uh, het ontwerp aan te passen, zodat het voldoet aan de kaders. Zodat het inderdaad de komende tien jaar dat mooie fysitekaartje voor Zandvoort kan zijn. Ik... ik... Ik zie nog een paar interrupties. Ik zie een um, handje van de heer bouwberg Wilson, Maar ik zag dat de heer Algebali ook zijn handje opgestoken heeft. Is dat nog een reactie op de heer Hendricks? Dan geef ik u even de gelegenheid om nog kort op de heer Hendricks te reageren. En dan ga ik naar de heer bouwberg Wilson. Ja, ik zal het echt ultra kort proberen te houden. Um, ik, ik, ik kan u voor een groot deel volgen. En ik bedoel ook niet letterlijk dat het uw cijfers waren, maar de cijfers die u aanhaalde. Dus dan is dat rechtgezet. Mijn punt is... Um, we hebben nu gekeken naar de quick wins eigenlijk, naar de snelle mogelijkheden om PCI het goed in te richten voor, uh, voor, voor dit plan. Maar we hebben volgens mij nog niet uitgebreid gekeken naar de wat moeilijker bereikbare mogelijkheden uh, die een langer proces vragen. Um, en, en zou de heer Hendricks dan niet regeringsveruitzien nogmaals, ermee kunnen instemmen dat wanneer we dat ook dat traject dat laten lopen, dan alsnog wel kunnen voor, uh, stemmen voor dit mooie plan? Dat is mijn concrete vraag aan de heer Hendricks. Regeren is vooruitzien. De heer Hendricks. Ik heb niks toe te voegen aan wat ik net in mijn termijn zei en in mijn antwoord uh, zojuist op de heer Elfbaan. Goed. Ik ga naar de heer Bruno bouwberg Wilson. Ja voorzitter, dank u wel. Um, omdat er zo meteen een schorsing is, wilde ik toch de gelegenheid gebruik maken om iets aan u voor te leggen. En waar het nu een beetje om gaat, dat zijn de parkeerplekken die verdwijnen en niet volledig gecompenseerd worden. En het gaat om de veiligheid. Um, ...mogelijk kunnen wij een aantal vliegen in één klap slaan. Op het moment dat het uh, parkeren van de landzijde naar de zeezijde verhuist... ...win je een flink aantal plekken. Op het moment dat je het Duinlandschap inlevert en daarvoor in de plaats... ...een vrijliggend fietspad maakt... ...los je de, parkeer, los je de, de, de mogelijkheid voor fietsers... Uh, ...die verbeter je dan. De, de veiligheid voor fietsers verbeter je in belangrijke mate... Je kunt je wegprofiel wat minder breed dan nu gebeurd is. En dan kunt je gunst laten komen van het, rij, het rijwielpad, omdat men niet met elkaar rekening hoeft te houden, zoals het zo leuk heet, in de, in de opzet. Kortom, eh, ik zou u dat willen meegeven om dat bij uw overwegingen te betrekken. Dank u wel, mevrouw Wilson. Ik zie een, een handje van mevrouw Geursson. Dank u voorzitter. Ik moest even alles weg en open klikken. Uh, voorzitter, um, de discussie vanavond spits zich eigenlijk toe... op een, een, een eigenlijk een beetje een, uh, voor sommige detailniveau. En dan lijkt het te gaan over zaken, over een aantal parkeerplekken. Uh, moeten we aan de linkerzijde, aan de rechterzijde parkeren? Maar daar speelt ook nog iets anders mee. En dat heeft te maken op een gegeven ogenblik, en dat speelt voor mij heel erg mee... het vertrouwen in de politiek... Hetgene waar we voor staan en doen we wat we op een gegeven moment gezegd en beloofd hebben. Voorzitter, er zijn, uh, wij hebben in onze rol als, als, als raadslid en als volksvertegenwoordiger... ...hebben een kaderstellende en een controlerende taak. Bij de start van dit project zijn er uiteindelijk zijn de kaders meegegeven. Dat zijn geen zachte kaders geweest, dan zijn we het met elkaar overeengekomen. Dat is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben... Dat op het moment dat je daar niet aan voldoet, dat bij de raad terug zou komen. En dat gebeurt niet. Er wordt bij de raad teruggekomen met een ontwerp wat niet voldoet aan het kader. En dat als we daar de controlerende taak op uitoefenen, dat we moeten constateren dat dat niet gebeurt. En er is op een gegeven moment al eerder vanavond aangegeven, dat kan. Dan kom je op een gegeven moment met elkaar, ga je het gesprek ga je aan over, over de, de, degene waar je het op, op gebaseerd hebt, de feiten waar je het op gebaseerd hebt, maar dan ga je het gesprek met elkaar aan. En tot op het moment van vanavond gebeurt dat niet. Want er wordt nog steeds gebeweerd, en dan ga je dat naar het punt toe, van, uh, het, het, zijn, uh, ge, het zijn fysieke tellingen, we zijn er geweest op uh, 17 maart maar op 19 maart was het een luchtfoto. Er ligt er gewoon een keihard rapport op tafel uit 2019... waarin de feiten staan. Waarin gewoon exact staan, want we hoeven niet meer terug... naar het rapport van, tweede, of tenminste de overeenkomst van 2009... maar er ligt een rapport van dit college vanuit 2019, augustus 2019... waarin daadwerkelijk parkeerplaatsen geteld zijn. Fysiek geteld. En op het moment dat er geen plek is, zijn er meters geteld en is een parkeerplek voor 5,5 meter geteld. En zo zijn we tot aantallen gekomen. En voorzitter, op het moment dat dat een keer een onderwerp van gesprek zou zijn en dat er ook wordt toegegeven dat we dus uit zijn gegaan en de verkeerde cijfers hebben gekregen, dan hebben we het gesprek met elkaar. Maar dat gebeurt niet. En wat gebeurt er dan op dat moment daardoor? Meneer Van Marlen zit te schudden. Ik kan aantoonbaar laten zien vanuit de rapporten... dat de cijfers die vanuit het college gegeven zijn, die kloppen. En dan gaat het niet meer over een ontwerp, dan gaat het om vertrouwen. Dan gaat het om vertrouwen en dat doet, dit heeft iets gedaan met mijn vertrouwen. En als nou niet iemand hier vanavond gewoon toe kan geven... dat er een fout is geweest in getellingen... en dat er uiteindelijk ook een toezegging dus helemaal niets waard blijkt te zijn... Dan heeft dit in ieder geval voor mij vanavond heel veel gedaan met het vertrouwen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Gureson. Ik zie nog twee handen van mevrouw Koper en de heer Hermsen. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik meende dat meneer Hermsen voor me was. Maar als ook hij denkt, dames en heren, dan neem ik hem graag. Um, in eerste instantie op meneer Bruno Babag weerstond die discussie over... ...het ontwerp over wil doen en daar protesteer ik tegen. Want ik vind het buitengewoon belangrijk dat we een goede participatie hebben... ...met onze bewoners, met onze ondernemers en met alle zandvoorters die hierbij betrokken zijn. Dus ik denk dat we niet als raad ons aan moeten matigen om na zo'n lang proces... ...weer de discussie overnieuw te doen. Dat is op de rem staan en dat is weer ontzettend veel geld weggooien. En daar protesteer ik tegen. En als ik iets hoor over vertrouwen en cijfers... dan heb ik naar aanleiding van de woorden van de, de wethouder net... het besluit weer even opgezocht wat meneer Van Haften voorlas. En dan staat er, parkeerplaatsen worden elders gecompenseerd. Nou, dat doet iets met mij als ik zoiets lees... want dan denk ik, wat goed dat dit zo is uitgevoerd. En dan vind ik dat we met elkaar van de weg af raken. Het gaat hier om een buitengewoon majeur besluit voor Zandvoort... En nu blijven we hangen in een discussie over een paar parkeerplaatsen, terwijl er aan alle kanten mensen hun best doen om een oplossing te zoeken. Ook daar protesteer ik tegen. Ik vind dat we die schorsing moeten gaan doen. Ik geef tenslotte nog even het woord aan de heer Hermsen en dan gaan we schorsen. De heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het, is, het is een discussie waarin feiten meningen worden en meningen feiten. En dat is een onderbuikgevoel, en dat onderbuikgevoel, angst. Angst daarin is echt een hele recht slechte raadgever. Dat zegt wat over, over het vertrouwen in het college. Het zegt wat over het vertrouwen in de ambtenaren. Het zegt wat over het vertrouwen in, in de huidige setting. De heer uh, uh, Drommel heeft een prachtig betoog gehouden. Uh, werkelijk waar. Chapeau daarvoor. Over, uh, nou, als er dan iemand nog denkt in oplossingen... dan is het de heer Drommel wel. Um, het, is, het is echt uh, met recht... Zonde, nou inderdaad ook het beeld wat, van de, wat de politiek hier geeft. Althans een deel van de politiek, laat ik het zo zeggen. Die zich laat leiden door onderbuikgevoelens uh, dat, dat is gewoon oprecht zonde. Ik denk niet dat dat, dat dat de bedoeling is van hoe we politiek bedrijven met elkaar. en Dat we ons altijd moeten baseren op wat is nou in het voordeel van dit dorp. En daar, dat zou dit moeten zijn. En als dat niet zo is... Uh, dan moeten we bij ons te raden gaan, denk ik, over wat het dan wel zou moeten zijn... en wat het dan wel voor de politiek zou betekenen. En ook voor de blik uh, naar de buitenwereld. Over hoe wij dus elke keer dit soort projecten opschuiven. Um, en de vraag is dus eigenlijk ook een beetje ook aan de wethouder nu... wat betekent dit eigenlijk voor de subsidie vanuit de provincie? Want daar is ooit een keer aangegeven 8 ton met in dienst verstanden dat als wij dat voor elkaar krijgen als Zandvoort... eensgezind daarover nadenken... dat mogelijk wij Noord ook nog een keer kunnen opknappen. In, ligt, wellicht ook nog een keer in dezelfde setting. Met als idee dan ook dat, dat in combinatie met het circuit en de toerisme en de, en de pachters... wij mogelijk weer eens een keer de, de mooiste boulevard van Nederland zouden kunnen krijgen. Nou, met, die, met die slotzin zou ik graag alsnog tot over willen gaan tot schorsing... Want daar heb ik nu wel echt heel erg behoefte aan, voorzitter. Ja, ik stel voor om te schorsen bij De deze... Voorzitter, meer drommel? Ja, ja. ik heb nog een kleine ik had, Dank u, voorzitter. Ik had ook om een schorsing gevraagd, maar die heb ik niet meer nodig. Dank u. Ja. Ik... Hoe lang heeft u nodig, meneer Hermsen? Ja, zoals ik aan heb gegeven, tien minuten. Ik denk dat dat wel voldoende zal zijn. Ja. Ik zie straks terug. Ik schors de vergadering. Goodbye.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 me.